Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De leiders van de Eurolanden lijken in Brussel een akkoord te hebben bereikt over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. Eerder vanavond lekte een conceptslortverklaring uit en daarin staat dat banken bij willen dragen aan een financiële oplossing. Dat kan op verschillende manieren. Zo zou Griekenland bijvoorbeeld een deel van de leningen niet terug te hoeven betalen of kunnen de leningen worden verlengd. Verder staat in de verklaring dat Athene opnieuw geld uit het noodfonds van de Eurolanden krijgt. Met het pakket aan maatregelen willen de leiders van de Eurolanden voorkomen dat de schuldencrisis zich uitbreidt naar landen als Italië en Spanje. In België wordt vanavond voor het eerst weer overlegd over de vorming van een nieuwe regering. Acht partijen praten onder leiding van formateur Di Rupo. De Vlaamse Christendemocraten van de CD&V hadden voorwaarden gesteld aan het overleg, anders zou de leider van de partij niet komen. Gisteren gingen de zeven andere partijen met die voorwaarden akkoord en konden worden vergaderd. De CDNV wil onder meer een splitsing van de tweetalige regio Brussel-Halle-Vilvoorde. De andere partijen hebben beloofd dat die kwestie met voorrang op de agenda komt. Grote afwezige bij deze besprekingen is de grootste partij, de Vlaams-nationalistische N-VA. President Chavez van Venezuela vindt dat zijn land is bestolen van de finale om de Zuid-Amerikaanse voetbalbeker. Venezuela verloor in de halve finale van de Copa America van Paraguay na strafschoppen. Tijdens de reguliere speeltijd was een doelpunt van Venezuela afgekeurd wegens buitenspel. Maar Chavez, die nu in Cuba is voor chemotherapie, schreef op Twitter dat hij het duel bekeek samen met de Cubaanse oud-president Fidel Castro en dat ze het allebei een zuiver doelpunt vonden.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 En als we dan races hebben op het circuitpark Zandvoort, dan komt die stevast voorbij. Excused met automobiel. Uh, het is meteen ook de opening van dit tweede uur. Terwijl ik al driftig op zoek ben naar papieren en wat ik min of meer alweer geschreven heb. En wat ik gedraaid heb. Maar goed, ik kan het even niet vinden. Uh, deze band die is eind deze maand te zien op een festival in Ilpendam moet uh, even de datum even te, mij te goede houden, maar het is terug te vinden in ieder geval uh, het schijnt in Ilpendam te zijn, dus mocht je uh, ze nog een keer live willen zien deze band uit Permanent, ze dus bestaan al een uh, lange tijd alweer uh, zo af en toe komt er nog eens een EP uit. Ze hebben, zoals uh, Klaas de Jong zegt... Uh, nou, dan hebben we weinig te doen. Dus wat gaan we doen? Muziek maken. Nou, dat, uh, dat doen ze dan ook. En uh, dit is denk ik van een jaar of twee oud. Uh, Automobiel heet het uh, nummer. En ja... Uh, het is gewoon uh, pakkend uh, uh, Het ligt lekker in het Dat Het is pakkend, dus dat mag ik dan toch wel zeggen uh, Deze band komt uit Haarlem uh, De oorsprong uh, ligt uh, toch een beetje in de bollenstreek Maar goed, ze hebben, houden een beetje hun uh, vertrekpunt uit Haarlem Ook een van de deelnemers van uh, de Rob Agda wordt. Maar ja, die jongens die zijn uh, inmiddels al aardig in de streek uh, gekomen Ravolva, ze hebben uh, vorig jaar een album uitgebracht In oktober, dat deden ze in Patronaat en dit nummer dat heet Dark Heart Canadian Sunset en Come Die With Me Tonight. Uh, zij komen uit Zwolle. Krijg ik altijd uh, toch wel misschien een commentaar van... Ja, yeah, leuk. Zwolse bandjes. Er zijn nog meer Zwolle bandjes, maar dan verwijs ik je toch even door naar de, de zondagmiddag. Daar waar bijvoorbeeld ook Mary Had A Little Band uh, wel eens uh, in zit. En die band ja, komt ook uit Zwolle. Net als bijvoorbeeld onze gasten die afgelopen zondag uh, bij ons uh, geweest is. Uh, Ganna die ook haar oorsprong uit Zwolle heeft. Ja dat betekent dus ook dat je een beetje ook kan spreken over Zwolle een popstad is en, en dit, dit, ik weet niet of het uh, eigenlijk nog bestaat uh, daar zal ik nog eens even naar moeten kijken hoe dat uh, precies zit wat ik wel weet is dat dit uit een, uh, ja, uit een aardige studio uh, terecht uh, gekomen is. Martijn Groeneveld en de Mailman studio daar is ook uh, bijvoorbeeld het uh, werkje van uh, Mary Had A Little Band geproduceerd uit diezelfde studio komt dat vandaan. En dit dus ook. Een beetje een, een beetje stevige band. Ze hebben ook in de finale gestaan van de grote prijs van Nederland Rock Alternative. En ik dacht dat het dan uit 2008 geweest moet zijn dat ze daar hebben gespeeld. En daar hebben ze dus uh, uh, zeg maar hun bekendheid uh, aan gegeven. Uh, ja onontleend, min of meer, uh, ze zijn daar een beetje ook bekend uh, geworden uh, uit die voorrondes van uh, de grote prijs van Nederland. Maar ze hebben ook meegedaan in de finale van de Rob Agda Award. En dan praat ik over het uh, seizoen 2009-2010. En toen stonden ze daar ook uh, met een, uh, een band uh, vijf man sterk. Het album, dat heet, of tenminste de EP die ze gemaakt hebben, dat heette The Invention of Breakfast. Nou, dat weten er een aantal mensen meteen welke het ik heb. Het is heel veel over Palalalaka. En het nummer dat heet The Executioner. She's got it all It's automatic This factory is my home Heel kort, gaan uh, met de uh, Execution. Niet de execution, nee, maar de execution. En dat uh, bracht de uh, tijd op uh, 12 minuten voor half 10. Zeg je het goed? Ja, ja. het zegt het goed. <coughs> ja, jij zit uh, nog even ergens uh, driftig. Wat, wat ben je aan het doen allemaal? Want ja, werk. Werk gaat het gewoon door uh, bij jou? Ja, tuurlijk. Um, um, um, ik zie jou elke keer gewapend met laptop en uh, noem maar op. Ja, dat, dat, dat is als je werkt in de IT. Is, hè? Oh. Dan ben je gewapend met laptop en dan ben je gewoon aan het werk. Eh, zijn er al uitvallers? Zoals in een Formule 1 race, Dat er uh, links en rechts wielen afvliegen of iets dergelijks? Of. Uh, ja. ja, ik bedoel, je uh, dat, dat of... zou mijn collega even een uitvaller kunnen noemen. Oh ja. Want ik loop dus een half uur lang te prutsen om een verbinding te krijgen met een bepaalde machine. Om dan achter te komen dat hij gewoon de stekker er niet in gestopt heeft. Oh. En hoe maak jij uh, duidelijk dat hij de stekker er niet in gestopt heeft? Door hem gewoon te vragen, te vragen van, joh, heb jij ook aan die andere kabel ja nee. <laughs> En toen kom je erachter dat, dat het elektriciteitsnetwerk... Uh, serieel dit keer. Ja, oké. Okay. Nou, het zou toch kunnen. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik ben niet een, echt een ICT-man hoor, wat dat er gaat. Het, de computer moet aan, ze, uh, aangaan, hè? het moet opstarten, mm -hmm. noem maar op. En ik moet erbij kunnen. Dat is alles. Ja, dan ben jij ik ben een gewoon gebruiker. een gebruiker. Dus, ja. uh, en uh, die jongens uh, die er heel erg diep in zitten, daar heb ik alleen maar respect uh, voor. Dus uh, ja, daar hoor jij dus ook bij. Ja, dank je. <laughs> <laughs> dus kan jij ook weer uh, je avond uh, verder uh, goed uh, mee door. Uh, vond je er wat van of niet? Ja. Palala, Palalalaka zeg jij ook maar wat? Ja. Ja, we hebben ze nog gehad uh, die, uh, Ik kan ja. zeggen, ik, ik, het is niet alsof ik alles vergeten ben Nee, nee, nee, nee, nee Maar we hebben ze ooit hier uh, gehad Met uh, drie man, toen uh, met, een, uh, met een een of ander dingetje zo En uh, met een gitaar een, In ieder geval een akoestische gitaar En dat was, dat was wel leuk dus, Maar ja, we hebben, een vinden, ja, een van de vele optredens Ja, een van de optredens die, uh, die ze hier uh, gehad hebben uh, Het gaat een beetje goed uh, Geloof ik wel met die band Ze hebben ook wel wat, uh, wat aanloop Um, je zou eventjes uh, na moeten kijken op een, uh, op een ja, palalalaka. En dan kom je er wel. En dan zal je ook wel zien wat ze op dit moment allemaal aan het uitspoken zijn. Nou, ik weet wel dat uh, deze meneer En dan heb ik het over uh, Mick Sondorp. Hij uh, is uh, de man van de uh, Sculpture in the Clay. Dat heb ik dan ook uh, klaarstaan. Maar hij is nu ook bezig met een heel ander uh, verhaal. Uh, met een heel ander project. En dat project, dat, daar is hij geloof ik de singer-songwriter, de, de, singer de keyboardspeler uh, en de gitarist bij School, Special Speciality. Uh, School Speciality. Dat zeg ik goed. En uh, veelal opereert uh, dit uh, hele gezelschap Vanuit Duitsland. Maar dit, ja, dit is dan toch het werk uh, waar we hem uh, het meeste uh, van kennen, namelijk uh, dat van de uh, Sculpture en Clay, waar hij zich een beetje heeft uh, laten inspireren door muziek uit de jaren 80. En zelf uh, bespeelt Sondorp een echte originele 12, nee, 16 strings, gitaar. Nee, 12, 12 of 16. Nou, ik, ik weet het in ieder geval. Het is in ieder geval een hoofd wat hij uh, bijschrijft. Maar goed, uh, dat doet hij dan ook nog. Dit, dit is dus, zoals gezegd, uh, uit IJmuiden. Dat die uh, samen met uh, Jelle Visser eigenlijk het hart uh, vormt. Zo af en toe uh, doen ze er nog wel eens wat mee met de Sculpture and Clay. En dit is één van die nummers. On en af. zag ik een uh, optreden van Wave Zero in het Witte Theater. En dat uh, verliep er niet helemaal vlekkeloos. Uh, wat betreft het uh, instellen van het uh, geluid was ook op een avond dat ook uh, We Cook With Fire daar uh, speelde. En wat, ik al, wat mij opviel, er waren een aantal bands die gingen het er toch echt over een theewater. Maar deze band, eh, zoals ik al eerder ook zei, We Cook With Fire, die lieten toch zich niet helemaal van een stuk brengen. Ze uh, bleven rustig en uh, gingen gewoon eigenlijk met de, de geluidstechnicus in gesprek. Zoals... Eigenlijk ook een schaatser dat wel eens doet met het kunsteis als hij bezig is. Zo deden ze dat uh, daar ook. En uh, nou, ik heb uh, Tom Gaasbeek, de man die uh, dit, de vocalen voor zijn rekening neemt, uh, die heb ik uh, zo, uh, zo rustig uh, dat uh, zien opzien uh, lossen. En ook tijdens het, uh, het spelen, dat het, geluid, het podiumgeluid niet helemaal uh, super was, uh, liet hij dat uh, toch met een paar gebaren uh, blijken dat dat anders moest. En uh, de manier waarop, uh, waarop ze dat deden, ja, ik vond dat uh, eigenlijk wel een heel mooi gezicht, hoe ze dat uh, oplosten. Uh, gewoon tijdens het spelen, niet uh, gewoon de boel stilleggen. Dat waren de, dat waren de eerste twee bands die deden dat wel. Of uh, de tweede band sowieso. De eerste was uh, Julian Cassette, die deed dat dus niet. Uh, die ging gewoon tegen alle wetten in, ging hij gewoon door. En die deed net alsof het uh, geluidsprobleem gewoon niet was. Uh, maar dat uh, was eigenlijk ook wel een beetje de kracht uh, van Wave Zero. Uh, uh, heel simpel zit er ook uh, wat uh, dingen in. In een, ja, een simpel, geloof ik, iPhone of wat dan ook. Hij uh, heeft het gewoon ergens zien verpakt. En uh, dat neemt hij mee, uh, het podium op. En dan staan ze uh, gewoon met z'n drieën daar uh, een uh, heel nummer omheen uh, te spelen. Dat hebben ze dan al van tevoren al uh, gedaan. En uh, deze mannen van Wave Zero die zijn hier ooit. Ooit, ooit is een keer geweest in onze studio. Ik uh, geloof vorig jaar ergens in eind mei, begin juni dat ze toen uh, geweest waren. Toen hebben ze hier uh, drie nummers akoestisch gespeeld. Uh, het gaat uh, nog, ja de band is er nog steeds. Ze hebben wel een andere drummer, maar uh, de band uh, bestaat nog steeds en ze schijnen ergens uh, veelal uh, in Duitsland. En ik geloof ook zelfs in Engeland een aantal dingen aan het doen zijn. En Tom Gaarsbeek kwam ik voor het laatst tegen... ...dat ik hem een ritje mocht geven naar Nijmegen... ...naar het Positief Label Festival. Toen, toen wilde hij mee. Nou, toen zat hij keurig netjes achterin. Toen heb ik hem even voor het laatst gesproken. Maar Wave Zero, ze bestaan nog steeds. En dit nummer, dat was natuurlijk Secure The Shadow. Daarvoor overigens de, de heren van The Sculpture and The Clay... met en af, dat is toch wel het uh, nummer wat, uh, wat we hier uh, regelmatig uh, draaien, zeg maar bij uh, Alternative FM en ook nog wel eens bij de Muziek Boulevard, omdat dat uh, dit nou net een nummer is wat ook op de zondagmiddag nog net kan. Uh, of dat ook uh, voor deze band uh, geldt, uh, weet ik niet, maar het is uh, wel een hele mooie van The Lost Noise en Seconds fine. Of your time. Oh. Drop down the trees, but damage your enemies Can't you see for yourself, it's getting out of hand Only oh, your yes. blood in your brain Choice is yours, can't you see? Selfish dreams, no contingency. Take a car, tie the Second call, it's a hurricane. A simple man has simple needs. Help mother earth back on her feet. Oh yeah, love suckers in your brain. Choice is yours, can't you see? Selfish dreams, no contingency. Make a car, tied away Second car, it's a hurricane. A simple man has simple needs. Out of mother earth, back on a fee. suffers. Your brain. Who knows? Love suckers in your brain. Ja, bloodsuckers van de credits waren dat uh, Daarvoor hoorde je The Lost Met Don't You Know En uh, ja, daar hadden we natuurlijk ook nog uh, Bijvoorbeeld uh, The Lost Noise En uh, Seconds and Counting in daarvoor, daarvoor, uh, of daarachter nog Wave Zero Maar dat had ik al, uh, had ik al gezegd Um, over dit uh, bladzakkers. Ja, het, het doet mij heel erg uh, sterk ook een beetje denken aan de oude David Bowie uit de jaren 70. Met die stem, uh, zoals uh, hier ook uh, op te horen is van Chris van de uh, credits. En ja, uh, yeah, bladzakkers uh, is. Iets wat uh, nog op de EP uh, van de credits staat. En ze hebben dus uh, in de voorronde gestaan van de Rob Akda Award. Hetzelfde geldt trouwens ook uh, voor De Los. En datzelfde geldt ook voor deze band: The Tales of a Dead Man. Met een mind Blowing show. snel twee nummers achter elkaar gedraaid uh, daarvoor The Tales of a Dead Man en Mind Blowing Show en daarachter hoorde je een, een band die niet meer bestaat was een eindexamen project van uh, Daan van Putten Gangster, Get Your Guns Out het is negen uh, minuten voor 10 en dat betekent dat we ook uh, af gaan sluiten, ja, ja want het uh, volgende nummer dat, dat duurt acht en een halve minuut en dat is van The Sketch of Lloyd en Nothing Left. Wat mij betreft en ook wat uh, onze computerdeskundige aan de andere kant uh, betreft. Ja. Ja, tot volgende week. Tot volgende week.